Het bedrijf DigiNotar, dat verantwoordelijk was... voor de beveiliging van Nederlandse overheidssites... is zelf volstrekt onveilig. Het blijkt uit een onderzoeksrapport dat de NOS heeft ingezien. Zo stonden, er op de computers van DigiNotar, zo stonden er op de computers van DigiNotar geen antivirusprogramma's... en draaiden een belangrijke server zonder de juiste updates. Verder gebruikten de medewerkers wachtwoorden... die eenvoudig te achterhalen waren. Vorige week bleek dat het bedrijf in juli is gekraakt door Iraanse hackers... Intussen is het voor burgers weer veilig om in te loggen op de overheidssite DigiD. Niet DigiNotar, maar een ander bedrijf garandeert sinds vanmiddag de veiligheid van de site. Maar veel gemeenten werken nog met DigiNotar. En ook in het bedrijfsleven zijn de problemen nog niet opgelost. Zo willen belastingadviseurs niet langer via internet gegevens uitwisselen met de belastingdienst, omdat hun systemen nog niet zijn aangepast. Minister Donner geeft vanavond een persconferentie over de zaak. De Franse oud-president Chirac hoeft niet bij zijn proces aanwezig te zijn. Hij wordt verdacht van vriendjespolitiek... in de tijd dat hij burgemeester was van Parijs. Chiracs advocaten hebben een medisch rapport... waarin staat dat de 78-jarige oud-president aan geheugenverlies leidt... en dat hij niet gezond genoeg is om de zittingen bij te wonen. Het weer. Vanavond in het hele land buien... en vooral in het noorden en westen kans op onweer. Morgen herfstachtig en 18 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Nederland zou een minister van internetzaken moeten hebben. Dan zouden problemen zoals nu met de veiligheid van overheidssites niet meer voorkomen. Dat zegt onze internetdeskundige Krijn Schuurman, zometeen is hier. En ook hebben we hier twee van de beste jonge vrouwelijke hoogleraren van Nederland. Hebben zij ook last van die zesjescultuur of hebben ze hele andere problemen? Dat hoor je straks. En, en de Erben Wenemars, die is er ook weer. Today's Topics. En ja, Lukie Kink, die is er ook weer. Ja, met de top 5 van Today's Topics. En bij hoge uitzondering even een soort uh, nummer 6 is er. Uh, de wereldrijd door is namelijk weer begonnen. En is ineens mega trending geworden op allerlei sociale media sites. En één woord in het bijzonder. En dat is deze verschrikkelijke woordgrap. Uitstekelbaars. Yep. Uh, wie zei dat? Ja, dat weet ik niet. Goeiedagschotel, schotel. Zeg. Goed, um, op 5. Het bizarre akkeviertje tijdens de persconferentie van Rafael Nadal. De tennissenwet werd na zijn winst in de derde ronde tijdens een persconferentie helemaal crazy. Patiënten. En wel? Ja. Wat is er gebeurd? Wat is er Ik je ja, heftige beelden. Het Spanjaard was midden in zijn verhaal over zijn partij... toen hij ineens een hevige pijn naar zijn hoofd greep en van zijn stoel zakte. Vroeg hem zijn fysiotherapeut, dat hoorde hij ook. En die behandelde hem terwijl Nadel op de grond lag. Het bleek te gaan om een krampaanval. Mietje. Uh, we gaan naar Zweden voor nieuws over Saab. Saab zit al een tijd in de financiële problemen. De werknemers wachten nog steeds op het salaris van augustus. Vanochtend voerde de vakmond overleg over de problemen bij Saab. De bond verwachtte voorafgaand aan die vergadering. nog contact te hebben met de Nederlandse eigenaar, Victor Muller. Maar dat contact is er niet geweest. Ja, correspondent het Rolien Kreton. begrijp ik nou dat de bond nog een slag om de arm houdt. met het aanvragen van dat fiacement? Ja, want de vakbond zit een beetje in een spagaatje. Ze vinden aan de ene kant de werknemers echt master en willen natuurlijk dat die hun geld krijgen. Maar ja, aan de andere kant zijn ze ook echt heel erg verliefd op zaap en willen ze dat dat bedrijf het gaat redden. Ja. Wat zijn de volgende stappen van de vakbond, denk je? Nou, Victor Muller heeft nu tot morgen drie uur de tijd om de lonen te gaan betalen. Als hij dat niet doet, dan is hij een beetje het bokje En dan mag de bond naar de rechter om faillissement aan te gaan vragen. Of ze dat meteen gaan doen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar sowieso gaan er deze week dingen gebeuren, weet je. Dank je wel, Rolien, voor je uitleg over dat ultimatum voor Saap. Is goed, goed, Jeroen. Jeroen. Leuk, verslaggever. Dank je, ik vind jou ook heel erg leuk. Ja, oké, okay, dag. Joe. Uh, gaan we door met een bericht over herten en blondvaarders op de Veluwe. Ballonvaarders wordt gevraagd om de komende tijd de Veluwe te mijden, althans gebieden waar veel herten voorkomen. De hete luchtballonnen kunnen namelijk de hertenbronst verstoren. Goedemorgen, Geet-Jan Spek van de Vereniging Wilbeheer Veluwe. Hallo, uh, uh, met, met, dit is Rolien hoor nog. Goedemorgen. Nee, hey ja, je spreekt nu met Rolien van, uh, van Net van Zaap. Uh, meneer Spek zit op lijn 2. Ah, meneer geet Spek. Ja. Ah, wij ja. hebben contact. Ja. Wat gebeurt er als er een ballon over een gebied vliegt waar veel herten zitten? Nou, in principe niks. Nee. Goed, mooi is dat. Uh, toch heeft meneer Spek een oproepje gedaan voor alle blondvaders. Het ja, heeft met de hoogte te maken. Dus als ze gewoon op een normale hoogte vliegen, is er eigenlijk niks aan de hand. En wat is het probleem dan? Ja, als ze te laag vliegen. En wat is te laag? Nou ja, te laag is, is als de herten inderdaad uh, weg gaan rennen. Ja, dus als je bij het opstijgen ineens een horny hert in je mand hebt zitten... dan vloog je waarschijnlijk te laag. En als er iets is waar die beesten tijdens het seksen niet tegen kunnen... dan is het wel pottenkijkers vanaf bovenaf. Ja, maar, maar hoeveel last hebben die herten van, van, van die ballonnen als ze laag overkomen? Die, die, die herten zijn inmiddels toch ook die ballonnen wel gewend, of niet? Nou, ja, dan moet je denk ik nog veel meer uh, ballonnen gaan varen. Dus, dus uh, het is dus kiezen of delen, of vielen varen boven de Veluwe of gewoon iets hoger over het landschap gaan zweven. De blonde vaders hebben een kaartje gekregen met alle bronsplekken, de zogenaamde herterafwerkplekken zijn dat, en dat. En dat verspreiden van kennis dat helpt. Ja, dus het aantal klachten is, is uh, ik, ik hoor eigenlijk niks. Okay. Dus ik dan denk ook dat het goed gaat. Nou, dat zal wel goed komen. Dan nou, nummer twee, dat is Talita van Zon. Dat is die dame die in Tripoli op bezoek ging bij een zoon van Gaddafi. en vervolgens van haar balkon sprong. door journalist Arnold Karskens uit Libië werd gesmokkeld. Vandaag liet ze voor het eerst iets van haar horen. Hans-Jaap Melissen die sprak met haar en vroeg hoe het met haar ging. Ja, naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Uh, ik vind het heel erg uh, moeilijk om te accepteren dat mensen eigenlijk dingen opschrijven zonder mij gesproken te hebben of zonder enige research gedaan te hebben. En eigenlijk ben ik gewoon vanaf de eerste dag naar een slachtbank gebracht. Ja, een van de vragen waar iedereen graag antwoord op wilde... is uh, wat ze daar in aan deed in Tripoli... terwijl er in Libië een opstand bezig was. Dat heb ik haar ook gevraagd. Um, ik denk dat je het beeld moet zien van... Uh, ze was in februari in Tripoli met die vriendin... waardoor ze nu beschuldigd wordt uh, van uh, mensenhandel. Hè? Uh, die vriendin is daar verkracht, zegt die vriendin. Um, en... Toen waren er zeg maar, twee dames met relatieproblemen, denk ik... Hè, die, die uit wilden waaien bij, uh, nou ja, in, in Tripoli. Net op ja. het moment natuurlijk, dat daar wel uh, de opstand begon. Ja, want daar ging je dus een beetje mis. Uitwaaien is namelijk prima, een stukje lekker... maar in een oorlogsgebied zou je dat dan juist niet moeten doen. Uh, wil je meer horen van Talita? Het hele gesprek staat online en de link vind je nu op onze Twitter. twitter.com slash bnn today. Goedemiddy, tuurlijk. Goedemiddy. Uw media, welkom bij een extra aflevering van Jouwets. Oeh, extra aflevering, dat kan niet goed wezen. Eh, het was ook inderdaad flink mis. Twee branden in Friesland vandaag. één in Wolvenga en één een, een hele grote in Harlingen. Daar ging een fabriek dat onder andere spekjes maakt in vlammen op. Op en omjouwing. Ik de reekwolken te zien. In Mullen met minder keer moeten alle ruiten en dwarven sletten blijven. Nou, en dan weet je dat het goed mis is. In de hele omgeving rook het goddelijk. Um, als de wind mijn kant op staat, dan ruik ik een lichte karamellucht... De productiehal is weg. Het magazijn waar de grondstoffen stonden opgestapeld is weg. Wat er nog wel is, dat is de inpakhal. Ja, de brand ontstond vanmorgen in een spiraaldroger. Die wordt gebruikt om de spekjes te drogen. Uh, de Belgische directeur die is dan uit fotendales in de auto sprong toen er uh, jaren van de bronnen. Onderweg leek me al heel duidelijk dat ik mij aan het uh, erste moest verwachten. Uh, het erge is dat ja, de productie en de tussenopslag is volledig vernield... Ja, dat is toch een beetje lastig te verstaan, hè? Dat is Vlaams. Spekfabriek was de grootste van Europa. Ze willen de bezigheden zo snel mogelijk weer gaan oppakken. En dat was het voor vandaag. Uh, woensdag weer, hè? Woensdag. Ja, tot ziens. Leuk. Leuk, dank je. De scholen zijn weer begonnen. Ieder kind vanaf vijf jaar moet vanaf vandaag weer verplicht naar school. Iedere dag duiken we hier in BNN Today... naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis de geschiedenisboeken in. Het had namelijk niet veel gescheeld... of we hadden hier helemaal geen leerplicht gehad. Historicus Charlotte Brandt, goedenavond. Goedenavond. In nou, 1900 hè, toen werd er gestemd over de Eerste Leerplichtwet. Maar die was er bijna niet gekomen. Nee, dat klopt. Die was er inderdaad bijna niet gekomen. Um, ja, Er waren toen honderd Kamerleden. Mm -hmm. En er was één uh, belangrijke tegenstander, Graaf Schimmelpenning. Uh, die uh, viel eigenlijk uh, de dag voordat er gestemd moest worden van zijn paard. Want die kon dus niet uh, in de Kamer uh, dan zijn bij de stemming. En ja... Toen werd stemverhouding 50 voor de leerplichtwet en 49 tegen. Ja. En toen ging de leerplichtwet gewoon wel door. Terwijl als hij er geweest was, was er een stokje voor gestoken. Maar ja, het was van zijn paard gevallen. Ja. Is die schimmelpenning daarna nog een beetje serieus genomen? Nou ja, hij was daarvoor eigenlijk ook al een niet-zeggend Kamerlid. Dus hij is eigenlijk beroemd geworden door deze val. Mm -hmm. En de voorstanders van de leerplichtwet die zeiden ook... nou, het paard was verstandiger dan zijn meester. <laughs> ja. En uh, een veel gehoord uh, rijmpje in die tijd was het uh, volgende. Uh, baron Schimmelpennink en zijn biek doen beide aan politiek. De baron zei tegen zonder manco. De Schimmel zei wij stemmen blanco. Zo werd Borgesiuswet door paardenpolitiek gered. <laughs> dus ja, het was, uh, hij heeft toch wel veel betekend in dat moment Ja, punt, zeg, uiteindelijk te stemmen. wel. Ja. Zou je nou kunnen zeggen dat als hij niet van zijn paard was gevallen... dan mochten kinderen nu nog steeds lekker thuis blijven? Nou, dan was het op dat moment denk ik 1900 niet aangenomen. Maar uh, dan was het later wel aangenomen. Ja, dat zat er wel in, hè? Ja. ja. En er, zijn er, er zijn natuurlijk nog wel meer situaties... waarbij de afwezigheid bepalend kan zijn in de politiek. Noem ze nog even een mooi voorbeeld. Nou, wat wel een erg mooi voorbeeld is, is uh, 1994. Toen waren een aantal uh, kamerleden van PvdA, VVD en GroenLinks... Uh, die deden mee aan het uh, televisieprogramma Sterrenslag. Ja. Maar ja, uh, niet lang na die opname was er een erg belangrijk debat in de Tweede Kamer. Daar hing ook het politieke lot van de ministers uh, Van Tijn en Heersje Ballien van af. Waar ging dat over, dat debat? Nou, dat ging over de IRT-affaire. Mm -hmm. En er waren twee PvdA-kamerleden die bleven net iets te lang hangen... na de opname van Sterrenslag in Vaals, waren die. Ja. Dus die, uh, niet op tijd uh, in Den Haag. En het gevolg daarvan was dat een motie die uiteindelijk zorgde voor het aftreden van beide ministers... ...die werd aangenomen met 61 stemmen voor en 59 tegen... Dus ja, het niet aanwezig zijn van, uh, van Kamerleden, in dit geval twee, was uh, erg uh, belangrijk. Ja, want toen zijn hier is Berlijn afgetreden en? Uh, van Tijn. En Van Tijn, ja. Ja, vanwege de iet -RFR. Ja, maar goed, ja, afwezigheid kan dus een rol spelen, maar ook verstrooidheid. Want er zijn ook gevallen bekend van de Kamerleden die bijvoorbeeld uh, hun huis aan het witten waren... of Sinterklaas uh, inkopen aan het doen waren Ach. op het moment dat er een belangrijke stemming was. Ja, ze hebben het ook zo druk. Ja, hoe is het? Goed, nou ja, meneer Schimmelpennik, dus viel van zijn paard. En toen kwam, uh, kwam hij de tocht, de Leerplichtwet. Dankjewel, historicus Charlotte Brandt. Graag gedaan. BNN Today. Vrouwen die doen het goed op de universiteit. Daar kunnen mannen nog een voorbeeld aan nemen. Na half tien zijn hier twee vrouwelijke hoogleraren om te vertellen hoe dat komt. En dan vertellen ze ook bij dat hoogleraar worden nog niet zo makkelijk is als vrouw. En Nederland zou een minister van Internetzaken moeten hebben. Dat vindt internetdeskundige Krijn Schuurman zometeen is hier. Yeah. So oh, yeah. Yeah. all dead It's our fear real danger that this world ain't simple But I'm strong I know how to get out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 jong meisje. Enorme stem. C'est yeah. la this world. Hoe kan het dat je op je 41ste nog steeds zo fit bent... dat je als roeier een uh, plaats voor de Olympische Spelen? Daar hebben we het over in onze sportrubriek met Erben Wellemaars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Wellemijn. Ja, die 41-jarige roeier, die zit hier in de studio. Daar praten we zo meteen uitgebreid mee. Ja. Dat is Diederik Simon, de, de, ja. de Slag van Holland 8. En jij hebt... Uh, Afgelopen week was het WK roeien in Slovenië. En jij hebt aan de buis gekluisterd gezeten. Ja, ik. ik heb zeker. Ik heb sowieso aan de, aan de buis gekluisterd gezeten. Want het was natuurlijk een prachtig sportweekend. Met, met het atletiek en de voetbal en de wielrennen. Maar het roeien is toch wel een sport... wat gewoon heel dicht bij mijn bij mijn sport komt. Dit is een prachtige sport waarbij echt van die sterke mannen daar over dat water gaan. En al die grote. die macht dat omzetten in het water, dat vind ik echt geweldig om te zien. En, ik, en we verwachten er ook wel veel van. Volgend jaar zijn natuurlijk de Olympische Spelen. En we hebben natuurlijk een traditie hoog te houden. En, uh, en het zag er ook allemaal goed uit. Dus, uh, dus ik heb gekeken naar de Holland 8, dat moet de boot worden waarop het allemaal, allemaal moet gaan, gaan, gaan gebeuren. Ja. Maar daar ging het gewoon vreselijk mis. Nou, nou, Diederik ja, Simon, nee. hij, hij is hier. Goedenavond. Hoi. De, de slag van de Holland 8. Um, nou ja, vreselijk mis. Wel gekwalificeerd. Ja, daar waren we in eerste instantie wel tevreden over. Ja. En ja. Uh, toen moesten we nog de finale roeien. Ja. En uh, dat, dat was net even wat minder. Dat bedoel je, Erben? Ja. ja, inderdaad. Want Diederik, dit is toch, je bent, uh, in de halve finale ging het volgens mij hartstikke goed. En in, in die finale waar het eigenlijk om gaat, daar gaat het dan helemaal mis. Hoe kan dat? Nou, dat, dat, dat is vaak onverklaarbaar. En uh, dat zul je zelf ook wel eens meegemaakt hebben. Je denkt dat het goed gaat. En uh, ja. dan opeens ja. is het niet de, de goede concentratie. Daar, daar, daar ligt dat dat vaak uh, meestal aan. Ja, maar op, zich, op zich zit het er wel in, maar... Uh. Maar je bent naar 500 meter, ik heb een beetje gekeken. Na 500 meter lig je al drie seconden achter. Jij zit dan op slag. Wat gaat er dan door je heen? kijk, dat, dat, heb, Ik heb nog nooit in zo'n boot gezeten. Maar dan denk ik toch van, jij bepaalt toch het slagritme? Zou je dan niet gewoon ja. het slagritme mogen gooien? Nou, of is dat, dat te simpel gezegd? <laughs> Daar nou, heeft hij nog niet aan gedacht. Dat, dat, dat heb ik ook gedaan. Maar dat is niet genoeg. Je moet, uh, je moet ook nog halen maken. En het moet ook nog gelijk zijn. Dat is vooral heel belangrijk bij zo'n grote boot. Ja. En als dat net niet klopt. Hè, dan hoeft er hoeft maar één of twee poppetjes net een beetje een fractie ernaast te zitten. Nou dan. Dan gaat het dan meteen net iets minder. Ben jij als slag verantwoordelijk? Want jij geeft het tempo aan, hè? En ja, het is wel een belangrijke positie natuurlijk. Ja. Als, als ik het af laat weten, dan, uh, dan hebben maar, we een groot probleem. Maar ligt het dus ook aan jou? Kan ik ja, dat zo stellen? Ja, het kan ook aan mij liggen, natuurlijk. Uh, ja. Maar hoe merk je dat dan? <laughs> hoe merk je dat het, dat het dan aan jou ligt? Merk je dat halverwege de race? Nee, in dit geval denk ik niet. Maar uh, je merkt wel van jezelf of je goed of slecht zit te roeien. Dat, uh, en, en hoe roeide je nou, ik, ik had goed vertrouwen en ik voelde me sterk. En uh, ik, ik was eigenlijk vlak voor de start van overtuigd... dat we mee konden doen voor de medailles. En waar, als je dan toch iets moet verzinnen, waar ligt dat dan aan? Het ja, dat is, dus, dat is heel moeilijk te zeggen uh, in, in de sport. Uh, iedereen wil altijd precies weten hoe het zit ja, en waar het aan lag. En uh, ja, dat... daar krijg je allerlei discussies over. En, uh, ja. en de, de, de, de, de, de, de magie van de sport is denk ik... het geheim van de sport is onder andere dat je vaak niet precies weet waarom het heel goed gaat of Ja, maar of wat daar, ga ik, daar ga ik dus, Diederik, dat, kun dat kunnen heel veel sporters zeggen... maar jij bent 41 jaar. Jij hebt Vanaf Atlanta heb je al meegedaan. Je hebt dat alles 90. gewonnen, wat, gewonnen ja. wat, wat er maar te winnen valt. En met jouw ervaring dan weet je toch wat er mis is. Nou, het gekke is, hoe, hoe meer ervaring je hebt... Hoe, hoe, hoe minder je eigenlijk precies weet hoe het zit. Kijk, ik, ik, Tien jaar geleden had ik misschien gezegd... nou, dat en dat en dat is het en uh, zo gaat het... En, ja, nu weet je, ik weet gewoon dat, je, dat het soms ook niet te verklaar is. En, uh, het enige wat je kan doen is gewoon je basisniveau uh, uh, hoog houden. Goed trainen en, en, en dan uh, daarmee je kansen gewoon vergroten. Ja. Ja. Maar laten we het even over jou persoonlijk hebben. Um, uh, uh, want hier, nou ja, jij weet het ook niet zeg in ieder geval waar. Nee, nee. In ieder geval hebben jullie nee, geplaatst nee, nee, nee. Voor ja, de We hebben ons geplaatst, daar ben ik heel tevreden dat is, over. Dat, dat, dat is uh, uh, ook vrij belangrijk. Dat had ook anders kunnen zijn. Worden jouw vijfde Olympische Spelen, jij was er al bij, zeg er inderdaad net iets, hè? 96 in ja. Atlanta. De vijfde keer, um, 41 jaar oud... Dan denk ik persoonlijk, ben je niet, eh, onzonder heel lullig te willen doen... maar ben je niet een beetje oud voor een topsport? Uh, nou, te oud, dat uh, weet ik niet. Ik dacht eigenlijk zelf, uh, toen ik... Uh, uh, in 2007 ging ik weer door, ik was daarvoor gestopt. Mm -hmm. toen, uh, toen ben ik weer begonnen en toen, toen dacht ik de, ook hetzelfde. Want dat, dat, dat wordt helemaal niks, daar ben ik veel te oud voor. En, uh, nou, laat maar proberen. En uh, het gekke is dat het, uh, dat het omgekeerde waar is. Dat je gewoon eigenlijk prima mee kan. Maar kan jij eigenlijk dus mee ik met Ik heb, heb er zelf van... ook altijd aan getwijfeld. Maar ja. ik, ik, om er wat te noemen, ik train nu beter dan uh, tien jaar geleden. En hoe ik train nu dat? harder. En, uh, en waar ik gewoon achter ben gekomen is dat ik eigenlijk nooit het onderste uit de kan heb gehaald. Dus ik, ik ben in bepaalde opzichten gewoon fitter dan tien jaar geleden. Maar train je nu ook harder dan? Ja, wat hij tien jaar geleden deden, was echt minder. En, uh, en nu hebben we gewoon uh, ook andere coaches uit het buitenland. En, uh, uh -huh. ik, ik, we trainen ongelooflijk veel harder. En... Maar betekent dat ik misschien, heb, heb, als, je, als je tien jaar geleden harder had getraind... dat je toen al beter was geweest? Ja, misschien wel, ja. Is, ja. Dat, is ja, dat zonde? Ja, Zal... ja, Zal... ja goed, ja, misschien is dat zonde, maar dat, dat is iets wat je nu weet. Ja. Dus, uh... Zou het ook kunnen zijn dat jullie te hard getraind hebben? Uh, nee. nee, nee, nee. We hebben wel hard getraind, maar ik, ik voelde me fit. En uh, nou, als ik dat heb, dan hebben die jonge uh, gasten dat ook. Dus, maar het is, vast... is zoals zo als, als je ouder bent, dat je ook meer tijd nodig hebt om te herstellen? Dat klopt, maar uh, ook dat is uh, bij mij. Uh, uh, valt heel erg mee. Ik, heb, uh, ik, ja? ik herstel beter nu dan uh, ook weer een paar jaar geleden. Maar jij traint met. Want hoe oud zijn die andere jongens in de boot? De 25? Zijn, uh, die zijn 25 jaar. Ja. Ja. En jij kan je meten met die gasten? Ja, ik, uh, prima. Ik bedoel, dit, dit seizoen ben ik nog Nederlands kampioen in de, in de tweede geworden. Ja. Maar ook ben jij een soort. En, uh, bedoel, dan denk ik toch ben je een soort medisch wonder? Hoe kan dat uh, dat jij? Medisch wonder. Nou, ik, ik weet niet of het komt er niet zoveel voor. Dus dan denk je al, gauw, van dat, dat moet iets heel speciaals zijn. maar... De meeste sporters die stop eerder. Niet omdat ze het fysiek niet aankunnen, maar omdat ze gewoon zin hebben om andere dingen te doen. Ja. En, en, en het kan dus mentaal bedenken. niet meer kunnen opbrengen. En, en, en, en zolang je het in je kop kan opbrengen, dan, dan volgt je lijf. Dus het is een kwestie van als jij. als je hoofd zegt ik kan het, ik kan het. Ja, dan nee, kan Ik je denk het, het wel. Ik, als, je, als je gewoon. Uh, wat ook helpt in mijn geval, is dat ik ook alleen maar met jongeren. Uh, uh, teamgenoten omgaat. Het gemiddelde is 15 jaar jonger. Mm -hmm. ja. En op een of andere manier houdt mij dat jong. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ik voel me ook 25 daardoor. En uh, ja, dan, dan zegt je lichaam oké, okay, uh, prima. Had jij dan niet nog wat langer door kunnen gaan erben? Nou, ja, als ik ze hoor wel, maar bij mij is het denk ik toch iets anders. Want bij in sport is het ook om heel veel explosiviteit te uh, kijken. En ik denk dat ik dat als echt sprinter. gewoon mis. Ja. Ik denk dat je wel qua macht, en uh, ja, roeien is natuurlijk een fantastische sport daarvoor, je wordt natuurlijk wel sterker, je wordt allrounder. Uh, maar dat is het in schaats, schaatsen is het anders. In schaatsen is het toch wel heel specifiek. en Die echte snelheid, die ga je denk ik mis. Maar dan krijg je andere kracht, krijg je daarvoor terug. En die kun je misschien optimaal gebruiken met, met het roeien. Maar ja. voor schaatsen, ik had het heel graag nog een paar jaar door willen schaatsen, maar... Ik kon, ik kon echt niet mee. Het lijf kon niet meer. Het lijf kon niet nee. meer. Even, even tot slot, Diederik. Um, kan jij je voor een leven voorstellen buiten te roeien? Want je roeit al wat meer dan twintig jaar. Ja, nou, uh, momenteel kan ik me dat lastig voorstellen. Dus, uh, dat, uh, en, ja. en ik neem even aan dat je nog niet <laughs> binnen bent, zoals Erben. Nee, kijk, een roeier, roeier die doet dat niet voor het geld. Sterker, nee. uh, ik, indirect kost het alleen geld. Dus en, dat uh, wordt coach worden? Later, ja, ja coach. Ja, precies. Dat, dat deed ik ook al uh, maar, in de afgelopen jaren bij ja. een club in Nederland. En maar, uh, je, dat ga ik daarna absoluut weer doen. Dat is wel iets waar uh, mijn ambitie ligt. Maar is dat nou ook niet dat, dat je daarin enorm gegroeid bent? Want voor, voorheen was je gewoon één van de acht. Maar volgens mij ben je nu ook echt de kopman. Ben je ook echt de leider van, het, van, de, van, de, van de Holland 8? Nou, de leider. Ik, ik ben niet zo iemand die, die heel erg op de voorgrond wil treden. Maar, uh, maar je zit ik denk, opslag... ik denk wel dat je als... als Oudere invloed hebt. Dat, uh, dat, dat merk ik wel. Hoe ja, kijken die jongens met... naar jou dan? Nou, ik... ik gewoon, zoals, uh, zoals tegen iedereen aan, denk ik. Maar dat zou je ze zelf moeten vragen. Maar ik, ik, ik denk het wel dat ze mij... Uh accepteren, zou ik maar zeggen. Dat lijkt me oh. ook, als een, een <laughs> pak met ervaring. Uh, Olympische Spelen 2012, dan zijn jullie erbij. Tenminste, de Holland 8. De Holland 8 is ja. zeker bij. Ja. en bij. Hebben we dus nog één vraagje? Ook. Ja, nog eentje we dan. Hebben er we, moet... we nog één vraagje? Want de Holland 8 is geplaatst, maar ben jij nu ook geplaatst? Nee, officieel niet. Hoe werkt uh, dat? Nou, we hebben natuurlijk gewoon nog selecties. en uh, Daar moet natuurlijk altijd gekeken worden... of, of, of, of de samenstelling of de opstelling nog uh, enigszins uh, veranderd kan worden. Uh -huh. Maar ja, ik denk als alles goed gaat en als ik nu gewoon zo hoe en fit blijf als ik nu ben, dan denk ik wel dat ik in die boot zit. Ja. Ja. Dan zien we dat. Goud. Ik hoop het. Zou mooi zijn. Ja. Zit dat erin? Uh, absoluut, ja. ja. Succes. Diederik Simon, dankjewel. En Erben Weddemars, jou spreken we volgende week weer. Dankjewel. Tot volgende week. Exit Holland. In Exit Holland gaan we iedere dag de wereld over op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Elske Schouten vanuit Indonesië. Uh, Zij is zes maanden zwanger en uh, blijkbaar is het hele land bezeten van zwangerschappen. Elske, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, hoe merk je dat? Nou, ik merkte het al voor de zwangerschap, want toen begon iedereen al aan het vragen van... Uh, goh, wanneer komt er nou eens een kind? Ik woon hier namelijk al uh, drie jaar met mijn vriend, dus men vindt dat uh, erg lang. Mm -hmm. En nu ik eenmaal zwanger ben, dan uh, wil iedereen ook alles weten en krijg ik ook allerlei tips. Zoals? Nou, mensen die komen naar me toe en uh, die vragen bijvoorbeeld van... Uh, goh, uh, wordt het een jongetje of een meisje? Nou, ik denk een, uh, uh, een jongetje, want uh, ik hoorde dat je veel uh, vlees eet. Nou, dat uh, moet dan wel een jongetje worden. Of ze vragen: van, Heb je zo'n streep boven je buik? Oh, dat wordt een jongetje. Ja. Dus uh, mensen letten daar uh, heel erg op. En, en die... ze geven ook adviezen om te zorgen dat het allemaal goed gaat. Want je hebt hier allemaal uh, gevaren, blijkbaar ja. als je zwanger bent. Uh, bijvoorbeeld, uh, je moet niet te veel naar lelijke mensen kijken. Of naar gehandicapten. Oh. Want dan kan de baby ook zo worden, oh. hoorde ik. Ja. Uh, eigenlijk moet je na donker ook niet meer de deur uit, want dan zijn er spoken uh, op straat en die kunnen mijn kind stelen. Oh, hoe werkt dat dan? Nou, er zijn er geesten buiten en die. Uh, dat zijn dan de geesten van vrouwen die zijn overleden in het kraambed. Ja. En die zijn jaloers, uh, stel ik me zo voor. Dus die uh, halen dan je kind weg, weet je wel. Maar je kunt er wat aan doen, want als ik mijn haar losdraag, dan kunnen ze me niet volgen. <laughs> en ho hoe zou dat? Dat weet ik niet. <laughs> Zo per baby gekomen maar in dit deze hele... Maar dit soort verhalen, dat hoor je echt direct uit je omgeving? Dat zijn niet alleen maar een soort van sprookjes? Nee, de mensen geloven dat uh, echt. Bijvoorbeeld mijn huishoudster, die is echt een uh, expert. Die had er nog eentje. Die uh, zei, als je dan in het land van Java, waar zij vandaan komt... Mm -hmm. moet je ook niet naar de markt. Want dan zijn er vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen. En die strooien dan met bloemen op straat. Mm -hmm. En als ik dan daarop ga staan, dan verhuist mijn kind van mijn buik naar hun buik. Hmm. Dus ik was een beetje verbaasd. Dus ik zei van, goh, maar um, gaat, dat kind, gaat mijn kind dan dood? Nee, die gaat niet dood, die verhuist. Hoe, hoe reageer je als, je als mensen dit soort dingen vertellen? Oh, ik vind het altijd heel leuk. Dus ik uh, luister aandachtig. En uh, alleen als het echt te ver gaat, dan zeg ik af en toe van, oké, okay, dat kan niet. Want zo denk ik mijn huishouden er ook. Dat mensen uh, in Java wel tien of elf maanden zwanger zijn af en toe. Aha. Dan heb ik het gevoel dat ik moet ingrijpen dat ik moet zeggen, nee, dat kan niet. Je, je hebt nog drie maanden te gaan, hè? Ben je al inmiddels bezig met de bevalling? Ja, ook al. Uh, dat is ook nog een uh, heel goed doel. Want waar ik inmiddels achter ben, is dat een heleboel vrouwen hier een keizersnee krijgen bij de bevalling. Dat willen ze ook graag. Uh, ik heb het nu over vrouwen met geld, hè? want arme mensen kunnen dat helemaal niet betalen. Ja. Maar rijke vrouwen, die, uh, ja, dus ik zeg ze too posh to push, want dus die uh, willen dan uh, geen natuurlijke bevalling. Too posh to push, en daar bedoelen too ze mee? Too posh to push. Te bekakt om te persen eigenlijk, daar komt het op neer. Te bekakt om te persen, ja, ja. kun je vertalen, ja. En, dus als je geld hebt, dan doe je een, een keizersnede. Ja, en dat is ook handig, want dan kun je de datum kiezen... En je kunt zeggen van nou, doe maar vrijdagmiddag, want dan kan iedereen lekker langskomen in het weekend. <laughs> ja, wel zo praktisch. Maar goed, ik neem aan dat je ook gewoon mag bevallen, toch? Dus ze zitten zit hier niet echt in Keizersnee op te dringen. Nou, daar moet je een beetje voor oppassen hier. Hè? Want uh, ik heb ook wel verhalen gehoord van uh, mensen die dan te horen kregen van uh, ja, en uh, jij uh, kan geen natuurlijke bevalling, want uh, jij hebt uh, zulke grote voeten, bij wijze van spreken. Hele rare redenen worden dan aangedragen. Maar dat is ook gewoon omdat dokters heel veel geld kunnen verdienen aan een keizersteen. Dus daar moet je wel een beetje voor oppassen. Dus dat wordt nog even een strijd om te zorgen dat dat op de natuurlijke manier kan. Elske Schouten, het is interessant om zwanger te zijn in Indonesië. Vanuit Jakarta, dank je wel. Heel dank. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Verschillende partijen in de Tweede Kamer waren daar bang voor... maar minister Kamp heeft de instructie voor het verlenen van een ontslagvergunning aangescherpt om dat te voorkomen. En het bedrijf DigiNotar dat verantwoordelijk was voor de beveiliging van Nederlandse overheidssites is zelf volstrekt onveilig. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat de NOS heeft ingezien. De computers van DigiNotar hadden geen antivirusprogramma's en er draaide een belangrijke server zonder recente updates. Verder gebruikten de medewerkers te simpele wachtwoorden die eenvoudig te achterhalen waren. Vorige week bleef dat het bleek dat het bedrijf gekraakt was door Iraanse hackers en dat gaf ook problemen in Nederland, maar intussen kunnen burgers weer veilig inloggen op de overheidssite DigiD. Minister Donner geeft vanavond een persconferentie over de zaak. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het nieuws dus over DigiNotar. Het bedrijf is dus vol, zelf volstrekt onveilig, blijkt nu. Um, Nelly Kroes heeft er vandaag nog gereageerd. De Europese commissaris, uh, na aanleiding van de inbreuk dus in de Nederlandse overheid overheidssite. Zij zegt er moet een snelle meldingsplicht komen... voor bedrijven die gehackt zijn. Dat is nu heel erg noodzakelijk. Krijn Schuurman is onze internetdeskundige en die zegt... nou ja, zo'n meldingsplicht gaat eigenlijk nog niet ver genoeg. Hij vindt eigenlijk dat er een minister van internet zou moeten komen... om te zorgen dat de veiligheid verbeterd wordt. Krijn, goedenavond. Goedenavond. Eerst even dat laatste nieuws he, van Digi dat nu zelf blijkt zo lek als een zeef te zijn. Te simpele wachtwoorden. Kan jij daarbij een je hoofd? Nee, dat vind ik bizar. Kijk, je hebt gezegd dat het huis van de schilder zelf afbladdert... maar bij dit soort zaken vind ik dat wel heel slecht. Ik zou denken dat het wel in je genen moet zitten... en dat het juist super dicht getimmerd is als dat je business is. Dus ja, ik vind het wel schokkend. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, en de discussie is natuurlijk wel een beetje... Is dit nou zo, zou zo'n bedrijf voor een commerciële klant beter zijn best doen dan voor de overheid... of heeft de overheid daar niet goed genoeg op gestuurd? Ja, dat, dat moet natuurlijk ook nog wel boven water komen. Hoe kan dat nou dat je daar zo laks in bent? Ja, dat zou niet moeten uitmaken natuurlijk. Nee, maar goed, dat wil je toch weten. Ja, dit zou ook niet moeten kunnen. ja Minister Donner zegt ook onder andere... van misschien moeten we het maar in eigen hand nemen. Ja. De veiligheid. Dat vind ik niet heel geruststellend... Want ja, wie zegt mij dat de ambtenaren op zijn ministerie... er meer verstand van hebben dan zo'n bedrijf wat ervoor is opgericht. Ja, dit is dan niet echt reclame. Maar er zijn natuurlijk wel uh, concurrenten... er zijn meer van dit soort bedrijven die, uh, die dit soort certificaten maken. Dus een eigen hand nemen is voor mij niet meteen de geruststelling... Nee, dus die ik misschien nodig ik heb. Ik neem ook aan dat als de overheid dat zou doen... dat ze die, dat soort mensen ook weer inhuren. Dus dat ja, zijn misschien toch dezelfde mensen dan. Precies. Dus ja. dan, uh, ja, dat, precies, dan zijn er toch externe ja. professionals. Dat, dat is in ieder geval niet de oplossing, lijkt mij. Jij zegt, minister Donner... daar had ik al niet zo... Den veel vertrouwen in als het gaat om, om internetzaken? Klopt. Uh, ja, bij die persconferentie vielen mij twee dingen op. De eerste is dat er eigenlijk nauwelijks gepraat wordt over dat een ander land of mensen uit een ander land ons blijkbaar aanvallen, met een of ander motief, maar dat is een beetje een andere discussie. Maar het tweede is dat. Uh, hij straalt niet uit dat hij weet waar het over gaat. Wat overigens ook hartstikke lastig is. Dat zie je bij bedrijven ook. Dat ICT ergens bij wordt gestopt. En iemand gaat er dan over. En die moet beslissingen nemen over iets waar hij weinig verstand van heeft. Dat is lastig. Maar goed, het wordt nu serieus. En hij, nou ja, goed, hij weerde zich redelijk. Maar ik, uh, ik dacht, uh, nee, dit is, uh, dit is niet zijn ding. We hebben een fragmentje van um, dat jij een keer hebt ervaren. Dat minister Donner er niet al te veel verstand van heeft. Dat was in 2005. Uh, toen moest jij, wat moest ja. jij doen? Jij... Het ging over het fenomeen podcasting. Wat toen erg in opkomst was. Een aantal. Mm -hmm. De ministers hebben daar een poging toe gedaan, dus ik heb wel een idee wat je gaat laten horen. Goedendag. Mijn laatste podcast is alweer van enige tijd geleden. Intussen is er veel gebeurd. Het belangrijkste is misschien wel de brand op Schiphol. Dat was verschrikkelijk. Meteen na de brand heb ik samen met minister Verdonk een bezoek gebracht aan het cellencomplex. Hij wist ook helemaal niet wat überhaupt een podcast was, toch? Dat moest je nee, wel maar uitleggen. Ja, je hoort aan alles. Ja, ik hoop niet dat de luisteraar denkt nu dat er brand is geweest. Maar het loopt <lacht> dat loopt waarschijnlijk wel los. In maar... 2005 was dit. Je is. hoort dat dit... Je moet je ook nog voorstellen, dit is dus niet op de radio of op internet... maar dit ging dan automatisch, kwam dit op je iPodje. Dus dan zit je in de trein denk je, nou, ik zet eens iets leuks op. En dan ben je dus geabonneerd op de podcast van minister Donner. En dan hoor je dit met ongelooflijke stiltes. Dit is gewoon niet het medium wat bij zij hij dacht, ja, ik moet maar ergens over gaan hebben. Dus heb je het over de actualiteit. Maar ja, dit sloeg de plank mis in mijn hoofd. Nou zeg jij dus... Uh, jij vindt er zou een echt een minister moeten komen voor digitale zaken of voor internetzaken? Ja, of misschien een staatssecretaris. Ik ben uh, op zich niet voor uh, overheidsuitbreiding en ook zeker niet voor betutteling. Uh, je moet absoluut zoveel mogelijk aan, aan de markt overlaten. Maar het probleem bij het voorbeeld waar we het nu over hebben, is dat ik niet de keuze heb als als de, de aanbieder van de dienst faalt... als de HEMA iets slecht doet... dan ga ik naar een ander uh, bedrijf toe. Dan denk ik mm. zei, doe het niet goed. Maar ik moet uh, mijn zorgtoeslag of mijn aangifte enzovoort... moet ik nou eenmaal via deze systemen doen. Dus ik moet verwachten dat het goed geregeld het nu wel is. Was. Precies. Ja. En, en de overheid kiest ervoor om een aantal schakels uh, te gebruiken. Die, uh, die Public Key Infrastructure, PKI heet dat dan. Dan heb je de verantwoordelijkheid om dat goed te regelen. En nu is het een beetje zoeken bij de ministeries. Je hebt innovatie bij EZ. Dit viel blijkbaar onder donder. Misschien omdat het om veiligheid ging. Ik had eigenlijk eerder van verwacht, want die gaat bijvoorbeeld wel weer over tarieven van mobiel internet, of dat allemaal wel goed gaat. Het is erg, erg versnipperd. Ja, en je ziet, het is nu zo belangrijk geworden in onze samenleving. Het komt zo vaak terug in het nieuws dat er een component is die te maken heeft met ICT of internet, dat er misschien maar eens iemand moet zitten die die, die wereld echt snapt en zegt, nou, ik, ik ga me daar hard voor maken, dat dat, dat aspect ja, goed. Maar het, is. Terwijl het rare is dat, dat dat in Nederland enorm voorop loopt in het gebruik van onder andere sociale media. Ja. Dan zou je toch denken dat aan de andere kant, de overheidskant, dat ook wat beter geregeld is. Ja, nou ja, kijk, we vertrouwen er dus blijkbaar wel op dat het allemaal goed geregeld is. Hè, want we gebruiken het allemaal. Maar je rijdt ook door een tunnel uh, in het vertrouwen dat er af en toe geïnspecteerd wordt. of wat er ook maar nodig is om zo'n tunnel veilig te houden. En uh, misschien uh, moet die dan een keer instorten. en dan komt er een discussie over tunnelbeveiliging. En nu door dit, uh, door dit soort incidenten ga je dan aan het ja. afvragen... is dit eigenlijk al allemaal wel goed geregeld. En zit er iemand boven op dat bedrijf, uh, op de huid en uh, wordt dat wel geregeld? En als er iets misgaat, wordt het dan wel gemeld. Maar jij zegt dus van nou ja, het, het is geen oplossing zoals Donner uh, de suggestie doet van we nemen het in eigen beheer, die nee, beveiliging. Nee, ik denk wat eerder... dan bijvoorbeeld? Ik denk eerder wat uh, nu ook gesuggereerd is door Nelly Kroes, maar Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid heeft het in 2005 al gedaan. Die heeft gezegd als er bij zo'n bedrijf waar je dus afhankelijk van bent als overheid iets misgaat, dan horen we dat te weten. En destijds heeft Donner, dat is wel sajant als andere minister gezegd van nou dat lijkt me nog niet nodig. En nu zie je, we hadden dit gewoon moeten weten. Dus dat die wetgeving er moeten zijn. Is toch een onderschatting. meldingsplicht voor hackers, hè? Dat, dat moet er ja, komen. Ja, en het geldt ook eigenlijk voor alle aspecten. Maar als je afhankelijk stelt van een voor commercieel bedrijf en dan gaat iets mis, dan hoor je dat te weten, denk ja. ik. Ja. Dus dat zou mijn eerste begin zijn. Ja, maar er zijn natuurlijk veel meer uh, uh, dingen waar je mee zou kunnen bemoeien. Uh, als het gaat om innovatie uh, stimuleren, zorgen dat goede bedrijven in Nederland zich gaan vestigen, dat zijn allerlei dingen waardoor je natuurlijk die markt uh, goed kan uh, stimuleren. Staatssecretaris uh, Schuurman van Internetzaken? Nou ja, als, als ik nog eens een keer die kant op wil, zou dat natuurlijk wel een mooie titel zijn, ja. <laughs> Krijg Schuurman, dankjewel. Je blijft even zitten, want zo meteen hebben we nog meer Digi-nieuws. Uh,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 The nature song this world keeps spinning and there's no time to waste Will it all keep spinning spinning around and around and upside down who's to say what's impossible and can't be found i don't want this feeling to go Please don't go away Please don't go away To be. Jack Johnson hoorde je met Upside Down. Wie kent hem niet? Het overbekende Nokia deuntje. Wereldwijd is deze ringtone zo'n 1 miljard keer per dag te horen. Nou, Nokia dacht: tijd voor een nieuw mopje muziek. Het bedrijf heeft een wedstrijd bedacht om de nieuwe beltoon te vinden. Het winnende, winnende deuntje wordt in, in 2012 op alle nieuwe Nokia toestellen geïnstalleerd. En, uh, iedereen mag meedoen. En de winnaar ontvangt 10.000 dollar. Krein is even blijven zitten. Krein Schuurman, internetdeskundige Krein. Het um, gaat niet zo goed met Nokia, heb ik begrepen. Is het dan heel handig dat ze nu hun allerbekendste ringtone ter wereld gaan veranderen? Uh, nou, het is in ieder geval goed dat ze een uh, mooie marketingstunt hebben gedaan. Dit is dan uh, co-creatie, dus je gaat je publiek betrekken bij uh, productontwikkeling. Namelijk de ontwikkeling van een nieuwe ringtone. Er zijn allemaal mooie voorbeelden van, dus fans van het merk gaan met jouw merk aan de slag. Dus dat is allemaal heel goed. En 10.000 euro is natuurlijk uh, helemaal niks. wij hebben het er nu over staat overal. Dus dat is allemaal hartstikke goed, uh, ja. goed bedacht. Alleen ik vroeg me wel even af, iedereen zal inderdaad die tune herkennen. Maar zou ook iedereen weten dat het een Nokia-tune is? Ja. Wist jij dat het een Nokia-tune is? Of mm, dacht je dat is een hele bekende ringtone? Dat, dat is een hele bekende ringtone, Hij stond ik. namelijk ja. ook ja. volgens mij gewoon op mijn eerste iPhone... maar dan in de barokversie en zo heb je een heleboel versies ervan. Ja. Dus dat, daar twijfel ik een beetje aan als ze straks een nieuwe ringtone hebben... en je hoort hem in de trein of mensen dan denken... hey leuke ringtone of denken, oh, daar heb je weer iemand ja. met een Nokia. Dat, maar het is in ieder, dat... Dat... in ieder geval goed voor de klantenbinding. Ik bedoel, ja, je... ik vind het hartstikke ja. sympathiek uh, initiatief. Even een, uh, een van de inzendingen die momenteel bovenaan staat. Uh, die, die klinkt zo. Die is best herkenbaar en, en dan um, heb je er nog eentje, die klinkt zo. Komt ie. Een beetje een soort slaapliedje of zo. Ja. Denk ik. Is het, hoe belangrijk is het voor een bedrijf, uh, zo'n belbedrijf, dat je een hele herkenbare ringtone hebt? Nou ja, in zijn algemeenheid is het denk ik wel prettig... als er een deuntje is wat met je merk gekoppeld kan worden. Maar ik vraag me af of het werkt met ringtones. Want het is zo'n enorme business. Ik heb er nog nooit één gekocht... maar velen in Nederland en de rest van de wereld kopen ringtones. Dat betekent dat ze dus op die smartphone... eigenlijk ja. op het moment dat hij uit de verpakking gaat... meteen een nieuwe ringtone instellen. Dus ik denk dat het echt vooral de, he, de, de bus die om, dit, uh, ja, om dat deze ja. truc heen gaat... is, maar of dat ook echt gaat werken in de trein. Dat je denkt, ah, ik hoor weer een Nokia. Ja, het, het zijn ja, er ook niet zoveel me. meer, dus ik vraag me af. Het is in ieder geval slim. En als ik degene... Was als die de, deze wedstrijd zou winnen. Dan, je laat je toch niet afschepen met 10.000 euro. Ik zou zeggen voor elke verkochte Nokia. Een euro had je erbij. Ja, heb je al wat ingestuurd? <laughs> ja zeker. <Ja>, de eerste <laughs> was van mij. Dankjewel. Dit Krijsver, is Radio een heel ander verhaal. Het is vandaag de opening van het academisch jaar. En uh, staatssecretaris Halbe Zijlstra die wil dat Nederlandse studenten de zesjesmentaliteit loslaten... en eindelijk eens een keertje ambitie gaan tonen. Nou, iets dat uh, Beatrice de Graaf, terrorisme-deskundige aan de Universiteit Leiden... en Nienke Dekker, hoogleraar biofysica aan de TU Delft, in ieder geval al lang gedaan hebben. Vandaag hebben zij een belangrijke prijs gekregen van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Nienke en Beatrice, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Zometeen meer over die prijs, maar eerst even. Het was natuurlijk vandaag de officiële eerste schooldag hè? Uh, voor studenten. Ook voor jullie. Uh, leuk toen in de kantine, bloemetje op tafel, dat soort dingen. Nou, nee. Nee? Nee. nee. nee. Ik heb er is niks gevierd. Nou, Je ook niet. Nee, ja, er, er is natuurlijk um, allerlei speeches zijn er gehouden in de aula. En zo. Ja. Dus er zijn nog niet heel veel colleges uh, gegeven. Graag eens, een dus, Ros. Kom culten. nog, we moeten nog opstarten. Moet nog opstarten. Ik moet nog opstarten. Um, even, eerst even straks over die prijs. Maar eerst even over de zesjescultuur. Jullie zitten als hoogleraar dagelijks tussen studenten. Ik las dat um, in, in 2000 toen bungelden Nederlandse studenten onderaan de Europese ladder als het gaat over motivatie. Um, is dat jullie ervaring ook? Hebben studenten nog steeds een mentaliteit? Nou mentaliteit? Ja, we lopen op kop wat betreft het produceren van middenmotors. Dat is ook net uitgezocht. Ja. Uh, de, Nederland heeft geen top-ranking university als het gaat om het voortbrengen van studenten... met de beste motivatie, de beste onderzoeksresultaten. We worden heel goed geciteerd. Nederland schijnt een citatiescore van vier, top 4 wereldwijd te hebben. Dus mm -hmm. de publicaties worden gesteerd door ja. andere uh, wetenschappers. Maar het is dus niet zo dat we hier universiteiten hebben... die ook maar de universiteiten te vergelijken zijn. Hoe goed onze eigen universiteit natuurlijk ook is. Maar je hebt in Nederland geen Harvard, Yale, Oxford nee, of Cambridge. Nee, nee, nee. En dat, dat maken jullie natuurlijk dagelijks mee. Dan ben je zelf een tophoogleraar, heb je net een prijs gewonnen. Denk je dan niet, godsamme, werk eens door. <laughs> nou, ja, zo erg is het nou ook weer niet. Uh, uh, wat je wel ziet, is dat... Uh, de, laten zeggen, het cijfer wil niet alles zeggen. Uh, bij ons uh, in Delft is het soms meer de, kan, je, kan je meer afleiden uh, van, hoe, van, hoe goed een student nou eigenlijk is... Mm -hmm. uh, door de tijd die hij of zij over zijn studie heeft gedaan. De, de goede studenten die zijn gewoon uh, in vijf jaar klaar met hun master's... en de minder goede studenten uh, die doen er dan acht jaar over. En dat is natuurlijk een heel groot verschil. Hè? Ja. Dus de, de, uh, Zijlstra, de staatssecretaris, die, die heeft nu allerlei stimuleringsmaatregelen... om maar van die zesjesmentaliteit af te komen. En dat heeft vooral te maken met de tijd. Je moet gewoon sneller studeren. Uh, en dan gaat de kwaliteit, hè, dat stimuleert je dan ook om beter te werken. En jij zegt dus, dat werkt dus. Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk sowieso een financiële zaak. Hè. Zijlstra wil natuurlijk dat mensen sneller uh, klaar zijn met studeren... want dan kosten ze minder geld... Uh, en, maar ik denk ook gewoon dat het voor de studenten gewoon goed is. Want uh, ja, acht jaar studeren en dan als je het gewoon maar half doet, dan maak je het zelf ook moeilijker. Ja, maar ik zou namelijk persoonlijk ja. denken: als je nu gewoon harder moet studeren, dat wil toch niet per se zeggen dat je ook beter wordt? Ja, natuurlijk wel. Hè. De 10.000 uren regel. Als je ergens 10.000 uren in stopt, dan zul je altijd ergens beter in worden. En heel veel studies, zeker de eerste jaren. Natuurlijk moet je eerst gewoon de basiskennis je toe-eigenen. En niet eerst eindeloos op terrasjes gaan hangen. Maar wat mij juist nou opvalt, is dat je hebt inderdaad zo'n zesjescultuur. Maar je hebt ook elke keer weer heel veel studenten die er heel positief uitspringen. En wat ik nou zo jammer vind, is niet zozeer die zesjescultuur... maar het feit dat er steeds meer druk komt op hoogleraren op docent om steeds meer studenten tegelijkertijd te begeleiden en een scriptie af te laten leveren. En hoe kun je nou zo'n zesjescultuur doorbreken door iemand één op één aan te spreken, uit te nodigen, goed gesprek met hem mm -hmm. te voeren, zijn scriptie helemaal door te lopen, daar nou, echt op elke pagina, zeg maar met rood of groen, hè, dat is pedagogisch dan beter verantwoord, <lacht> om daar gewoon echt met iemand helemaal doorheen te gaan. En dan kun je iemand ook echt persoonlijk motiveren. Het valt mij heel vaak op, als je echt zelf tijd stopt in studenten, in scripties, dan wordt het, het product zo werkelijk. Beter. Beter. Ja, ligt het dus eigenlijk aan de weinige tijd die jij hebt als hoogleraar... dat daar straks weer zo'n Ja, zo maar dat is nou uitkomt. juist het punt. Zelstra wil aan de ene kant die zesjescultuur doorbreken. Hij gaat beknibbelen op het budget van studenten. En ze mo studenten moeten zelf ook meer betalen, meer leergeld. Tegelijkertijd wil hij dus een Oxford, Cambridge, heel Harvard-achtige universiteit kweken. Maar dat zijn kleinschalige universiteiten met een hele goede ratio... Docent-student. En dat wil die dan weer niet. Want het is net bekend geworden, er zijn veel meer studenten, studenten stromen erin... en de universiteiten krijgen veel meer geld. Dus hoe wil je nou een hemelsnaam die zesjescultuur doorbreken... als je geen docenten hebt die die studenten kunnen stimuleren? Maar wat stel jij voor? Hoe dan? Ja, er is dus net, net weer een nieuw plan gelanceerd dat drie grote universiteiten gaan fuseren, dat je meer gaat inzetten op specialisme. Het komt er natuurlijk allemaal op aan dat je als overheid, als samenleving investeert in kennis. Nederland heeft niet zoveel te produceren, dan wel kennis. We moeten een exportland worden van kennis. Dus het moet niet zo zijn dat we hier alleen maar buitenlandse studenten opleiden. We moeten ook onze eigen studenten naar een hoger niveau brengen, ja. door gewoon toch meer geld te investeren in onderzoek en ook de begeleiding van docenten aan de studenten. Laten we eens even kijken naar, naar jullie twee, naar jullie persoonlijk. Jullie zijn alle twee uh, tophoogleraar vandaag een prijs gehad daarvoor... Uh, om maar uh, meer vrouwen te stimuleren in het Hogon. of in ieder geval om uh, hoogleraar te worden. Ik kan me zo voorstellen, jullie halen alle twee een, een 8, 9, 10 -en mentaliteit. Ja, dat klopt wel. Uh, ja. ja? Zijn ja. ze lachend. Ja. Jij ook, Beatrice? Ja, ik heb één keer een 6 gehaald. Nee, wel. Schandelijk. <laughs> jullie... Voor Duitse, Duitse grammatica. Het zit ook nog helemaal in je hoofd. Ik ja. zie je denken: oh, ja. Shit. ja, dat is toch een beetje een, een, een, een vlek op je blazoen. Ja, het was een 6,4. Oh, ja. Nou, dat is geen 6,5. Nee, echt, nee. Het is toch een 6. Nee. Waar, waar, waarom zat dat er bij jullie wel in? Ja, waar komt ik vond dat het, gewoon, dat is, het zit er gewoon intrinsiek in, denk ik. Dat, uh, ja. Maar wat heb jij dat die luie studenten het gemiddelde niet heeft? Nou, op een gegeven moment, ja, er zijn, ik denk dat met alles, als je iets interessant vindt... dan word je er goed in. En als je er beter, steeds beter in wordt, dan vind je het nog interessanter... en een soort spiraal waar je in terechtkomt. En als je daar eenmaal in zit, nou goed, dan, dan, dan werk je er ook echt voor. En ik kan me goed voorstellen dat andere studenten... die hebben allerlei hobby's die ze op die manier ook heel goed invullen. En die studie die doen ze erbij. Drinken. Omdat dat misschien van de ouders moet, of ik weet niet, maar... Ja, maar ja, dat is, het is dus niet zo dat je, dat wordt dan vaak gezegd. ja, jij leerde zeker altijd alleen maar. Het is dus niet zo. Ik zie het nu ook zelf terug in de, zeg maar, de groepen studenten die je hebt. Degene die actief zijn in de studentenvereniging, die er veel bij kunnen doen, dat zijn vaak ook degenen met de goede cijfers. Die kunnen blijkbaar, er is ook wel onderzoek naar gedaan, wat zijn nou de mensen die goed presteren? Dat zijn mensen die zichzelf goed kunnen aansturen. Dus dat zijn niet de mensen die automatisch genetisch het slimst zijn geboren of zoiets. Discipline, of, uh, denk ik. Discipline, maar ook dus weten, dat geldt ook voor topsporters, dat jij weet wat je moet doen om jezelf beter te maken. Dus ja. dat je zelf op pad gaat naar de goede docenten, naar de goede lesmethodes, naar de goede boeken. Dat je weet wat jou verder brengt. En het is echt wel ook die enorme drive. Dat je ook echt s'nachts wakker wordt van een nieuw idee. Dat wil je dan ook opschrijven. Dat je het ook gewoon het enige leuke vindt om te doen. Dus je hoeft niet de beste te zijn, maar je moet wel de wil hebben... en weten hoe je het moet bereiken is een enorme is wil. Iemand zei ooit een keer tegen mij van uh, Beatrice promoveren. Dat is echt niet alleen aangeboren intelligentie. Dat is gewoon doorzettingsvermogen plus een wil. Je moet echt die nieuwsgierigheid hebben. Een intrinsieke nieuwsgierigheid om nog meer te weten te komen. Ja. Wat zit er nou achter? Onderwijl hebben jullie dus die prijs gekregen. Vandaag is dat bekend geworden. De, de, de uh, LNHV-jubileenprijs. prijs bedoeld om uh, de aandacht te vestigen op het feit... dat het voor vrouwen in de wetenschap toch nog steeds moeilijk is om de top te halen. Volstrekt idioot, maar kennelijk is dat nog zo. Meneer Plasterk, goedenavond. Goedenavond. Um, u uh, was de leiding he, van de jury uh, als ja, uh, Tweede Kamerlid en oud-minister van Onderwijs. Het is toch eigenlijk wel een beetje triest... dat zo'n aparte prijs nog nodig is voor vrouwelijke hoogleraren. Ja, dat is ook zo. Het is ook zo. En, ja. uh, uh, ik heb zelf heel lang in de biologie gezeten en heb ik het ook gezien. Dat is dus geen uh, mannenvak. De, bij de student is gewoon de helft vrouw. En bij de mensen die een proefschrift uh, verdedigen, die promoveren, is ongeveer de helft vrouw. En, en de postdocs, dus de mensen die daarna doorgaan, is ongeveer de helft vrouw. En dan bij de hoogleraar is het opeens, uh, ja, dan, dan, dan valt het naar, wat is het, minder dan 10 procent. Maar hoe kan dat nog? Ligt dat nog steeds aan, aan, aan van die achterlijke dingen als gewoon niet genoeg kinderopvang, dat soort dingen? Nou ja, dat is een combinatie van al die dingen die, die, die kennelijk spelen bij, bij dat plafond. Uh, wat er kennelijk toch nog is um, bij, bij leidinggevende functies. En, um, um, dus daar, goed, het zijn alle bekende oorzaken, bekende die kunnen wel weer langslopen. Um, maar dat is een, waar het om gaat is dat het een groot verlies voor de samenleving. Want al die mensen zijn. Uh, die, die vrouwen zijn hartstikke goed. Die halen ook net zo hoge cijfers en net zo mooie proefschriften als die mannen. Um, dus dat is een verlies dat die uit die. Uh, carrière wegvallen, in ieder geval uit het topniveau ja, van ja. de carrière wegvallen. Ja. En voor jezelf is het natuurlijk ook. Ja. Ja, daar hebben ze het allemaal niet voor gedaan. Maar nou was u, u was minister van Onderwijs. Nu bent u voorzitter eventjes, eventjes van deze jury. Um, dus u vindt dat belangrijk, dit onderwerp. Dan... Ja, ik was overigens. Uh, als minister van onderwijs, ook minister van wetenschap... en ook van, ja. van emancipatie. Dus die twee ja. dingen kwamen ook mooi samen. Dus maar, maar dan, dat, dan zou dat, ik denken, van nou, dan had u er in uw tijd als minister... mooi wat aan kunnen doen, maar dat is nou, maar dus dat heb niet ook helemaal geprobeerd. gelukt. Dat heb ik ook geprobeerd. En met de vereniging die deze prijs nu, uh, nu uh, uh, uh, heeft georganiseerd... waar ik nu dus eenmalig juryvoorzitter ben... heb ik ook uh, in de jaren ervoor al veel contact gehad... om allerlei andere maatregelen te nemen. Ja. Om te proberen uh, dat, dat, uh, dat te verbeteren. Dus maar wat, wat is dan de... Hoe, hoe, hoe gaat dit wel gebeuren? Waar, waarom zijn deze vrouwen nog steeds een uitzondering? Wat is de maatregel die er nou echt eens een keer van moet komen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, een van mijn, mijn uh, collega's, die ik het heel erg goed kon vinden... waar ik veel respect voor had, een vrouwelijke Nobelprijswinnaar... was Jannie Nusslein-Volgaard in Duitsland. Uh, en uh, in, in velelei opzichten een rolmodel uh, voor, voor vrouwen, trouwens ook voor mannen. Mm -hmm. uh, maar ze is haar hele leven alleen gebleven en heeft geen kinderen gekregen. En dat is in zekere zin dus ook een een, een model voor waar het hem knelt. Hè? Want, want wat ik net zei, dus dat is bij de studenten, bij de promoveren is het gewoon 50-50. En wat is, wat gebeurt er daarna? Ja, je kan het uittekenen. Dan dus komt de kinderleeftijd. Ja. En dan komen al die factoren, waardoor er dan opeens toch een traditionele rolverdeling kennelijk in inzet. Dus dan maar dan... geen kinderen krijgen. Nou ja, maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Nee. Dus, dus nee, je moet dus toe naar, naar het zo organiseren. Want eigenlijk is op een, op een wetenschappelijke carrière van, nou, wat is het, uh, 40, 50 jaar... is die paar jaren dat de kinderen jong zijn, is maar een betrekkelijke korte periode. Ja. Dus je zou het zo moeten kunnen organiseren dat je daaromheen het zo uh, inricht... Uh, dat mensen inderdaad, mannen en vrouwen trouwens... misschien in die periode, dus een klein stapje terug doen in het aantal uren in de werkweek... Ja. Dat je het fatsoenlijk organiseert. Dat er ook begrip is van de mensen eromheen. En dat mensen daardoor gewoon op het spoor kunnen blijven. Het zo is zo het... een makkelijk iets eigenlijk. Maar het is goed dat u dat nog even benadrukt. Uh, Dank u wel, meneer Plasterk. Tot ziens. En deze dames hier aan tafel. We hebben helaas geen tijd meer. Beatrice de Graaf, Nienke Dekker. Ik geloof dat jullie het aardig hebben geregeld, hè, thuis. Met mannen die wel wat, wat doen. <laughs> toch? Eén van jullie heeft ja, het... Ja, uh... maar als we toch eerlijk zijn... Er is geen ene maatregel, maatregel die het allemaal kan oplossen. Het is ook gewoon een cultureel effect van de, van de samenleving. Je ja, moet ook dat... meisjes die op de middelbare school zijn... en die hartstikke graag moeilijke vakken willen volgen ja. en hard willen leren. Die moet je ook motiveren en niet zeggen... je bent alleen maar een nerd, dat soort dingen. Ja, je hoort dus in de... ook allemaal onszelf... Uh, ja, kunnen we zelf ook oplossen. Dat en uh, in, toch iets meer gelijkheid dan, denk ik, met mannen. Toch, dames? Of niet? Ja. <laughs> Mannen en moeders. Mannen en moeders en moeders. En moeders. Kom je er niet, ja. Beter is de graaf Nienke Dekker, dank. Goed dat jullie hier waren. Veel succes met de prijs. Dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Als laatste geven wij altijd het woord aan ons uh, fijne selectieve groepje BN'ers. Um, te beginnen met de burgervader van Groningen, Peter Reewinkel. Ik heb vannacht van het maken van deze tweet gedroomd. En dat gaat toch wel ver. Dat moet ik in mijn onderbewustzijn wel niet verwerken. Mijn moeder zat door de opname heen te praten. En dat is volgens mij op zich al een psychologische studie waard. Ik ben inmiddels onderweg naar China voor een kortzakelijk bezoek. En volgens mij zou ik daarvan moeten dromen. En dan cabaretier, stand-up comedian en presentator van de Dino Show, Jan Dino Asperat. Vanavond ga ik in het programma Mag ik je kussen? Kim Feenstra probeert het bureau van een kus. En de zin die me deze kus gaat opleveren is namelijk deze. Ik wou dat ik een traan was, geboren worden in je ogen, leven op je wang en sterven op je lippen. En als dat niet werkt, kan ik altijd nog iets met gebarentaal doen. Wens me geluk. Lekker hè? Dat was weer BNN Today voor vandaag. Um, morgen zijn we er niet, dan uh, voetbalt het Nederlands Elftal tegen Finland in Helsinki. Uh, dus wij zijn er woensdag weer, zometeen langs de lijn met Giolipens. Veel plezier.